Ik kiekten hem haast alle weken, weet je nog wel oudje? Het was of de album soms van spreken, weet je nog wel oudje? Er was er ook een in rozenpak bij, en die leek precies op een jeugdkiek van mij, weet je nog wel oudje?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 What the man up middernacht My date on Om jou te schaken Heb ik een glazen wassersladdertje gehuurd Si, si, si, si Krijs je met mijn sterke handen Si, si, si Over het hek van de barande Zoals je weet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 Paradijs In het klein zal het zijn, meer kan ik je niet geven. Ik heb getracht in de nacht jou het venster aan te delen. Het mocht wat willen, ik sta te trillen, want jij bent mij veel te zwaar. Si of je moeders flink gaan kuren. Si, si, si, on the smorgasbord and cry or huron. Once I straighten east the window of a lovely senorita, and she smiled while the softened paper penny serenade Si, si, si, senorita, hear my love song for a penny. Si, si, si, senorita, it's the penny serenade In her eyes shone the tender down of love and sweet surrender. As for me, in my heart I played a lover's serenade Si, si, si, seniorita, hear my love song for a penny Si, si, si, seniorita, it's the penny serenade For the night so divine she was mine to no word has been spoken As I woke from my dreams she was gone and my poor heart was broken Still I pray that forever she may be she will remember In her heart she will always hear my penny serenade See, sing your idiom, a love song for a penny. see, sing your dance the penny serenade. Sing your rita, sing your rita, sing your sing your it is the penny serenade.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 Soep Ten slotte kwam de kolonel correct en afgemeten Zij strafmarcherend hele stel, ga in het zwijntje eten En schokkende de heide door zong de pompie in koor Deed te laten staan. Wie heeft de suiker in de gedaan? Zie ik Zandvoort, u luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. door de Drie platen uit 1939. Als laatste Lou loopbandie met Wie heeft de suiker in de erwtensoep gedaan? Daarvoor muziek van Piet Muizelaar met Holder de Bolder. En daarvoor. Johnny en Jones met Penny Cinnanaren. Oude drie de plaatjes in 1939. Zie je hem zo voort? Het is vandaag 3 mei 2011. Morgen is het natuurlijk dodenherdenking. En ik heb er eens even op internet gezocht. De gebeurtenissen tussen 1940 en 1949. Na de Tweede Wereldoorlog. Helaas alle bekend. Adolf Hitler probeert Europa geheel in zijn macht te krijgen. En met de nieuwe methode van de blitzkrieg.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 and then Minkje heeft een hart met prikkeldraad. Blijf maar thuis. prikkeldraad. Wat soldaat, tot sergeant, adieu dan. Allemaal de alle dan ze voor verliefd op blonde minkje. Dit is een blond, Het is een vracht, en zij fleur, en zij lacht. maar die eentje heeft het tot een kust gebracht. Klientje heeft een hart met prikaldraak, blijf maar thuis prikaldraak en die vesting overwint niet in soldaat. Eentje geeft een hart met prikkeldraad. Blijf maar thuis, prikeldraad. De sergeant vroeg haar hand en de luid, bocht de uit. En de kapitein stuurt haar, vergeet benieuwdjes. De, de majoor, die is schoor, maar al door was ze mis. Deze blijft een de stelling die onbeelbaar is, Prikkeldraad.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 ...vormt het gruwelijke toneel dat voor de toekomst... ...elk gebruik van dit wapen moet beletten. Maar in 1949 doet ook de sovjet unie een atoomproef. Ja, en... ...de atoomproef... Uh, ...ja, dan kunnen we eigenlijk... Uh, ...ja, laten we hopen dat het nooit uh, zal gebeuren. Als Amerika en bij wijze van spreken Rusland... ...ruzie zouden krijgen en ze zouden er atoombom op elkaar gooien... ...dan is het gewoon heel simpel...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 ...geen gebrek. Hij leeft voor vrouwen, voor drank en avontuur... ...en de zon die scheen hem in zijn nek. Oude daaien, je jiffie, jiffie, hee he, hee... je daaien, jiffie, jiffie, jiffie... Oude daaien, jiffie, jiffie, hee hee...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 Dit mooiste schilderij ben jij, mijn lieveling ben jij. Balmen, met jou alleen, deze is zo hier om ons heen. Het ruischen der golven gaat voor Het is een zoet geluid, dat ons niet snort. Hmm. Onder buiten palmen, wij met z'n twee, ik hoor een melodietje. Vanuit de zee, de avond zondaalt in de wein.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 Met de Edam een oude schuit, met kakkerlakken in de midscheeps en rattenesten in vooruit. Toen hadden we een kleine jongen als Keterbink bij ons aan boord, die voor de eerste keer naar zee ging en ooit van haaien had gehoord. Die van zijn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 werd hij die dag op het luik gezet. De kapitein lichtte zijn bedje en sprak met stem een gebed. En met een 1, 2, 3 in godsnaam ging het ketel Pinkie overboord die het ouwetje niet durfde zoenen omdat dat niet bij zeelui hoort the night. Wat ik met je moet beginnen, ik heb zo'n nekige vol van binnen. Ik loop de hele dag maar te verzinnen. Ik hou zoveel van jou, ik weet de niet hoe ik jou moet vragen. En ook niet of ik daarin vast zal slagen. Ik weet ook niet of ik jou zal behagen. maar ik hou zoveel van jou. En ik voel me niet lekker. Mijn hart is een wekker. Als ik jou verpezig ga, laat ik zelfs men nieters staan. Ik ik heb zo'n aangerechte voor vermenen. Ik loop de hele dag maar te verzinnen, want ik van Schaik met Ketelbinkie. En daarachteraan 1944. Miller Quartet met Liefde en uit Zandvoort. Vandaag 3 mei. Aan zender zaterdag kunt u het programma nog een keer in de herhalingen beluisteren. Ik wens u nog een hele prettige week toe. Morgen is een beetje minder natuurlijk. Doodherdenking. Maar 5 mei. Bevrijdingsdag. Misschien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 Als op het kleinste, de lichtjes weer aan stranden gaan, en het is gezellig op het asfalt in de stad. En bij het niet doen zijn de blinden voor het rand vandaan. dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve smal, zo warm.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 Als op het blij de lichtjes weer aan branden gaan, dan gaan we kijken naar het strookje die beschaalt. Het leedse plein, de lichtjes weerens branden gaan, dan gaan we kijken naar het sprookje die we schaat.